uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal aan de slag. De thuiszorgmedewerkers kunnen terecht bij Buurtzorg Nederland... of bij een andere zorgaanbieder. Buurtzorg komt driekwart van de klanten van TSN overnemen... maar niet alle gemeenten kozen voor TSN. Er is niet bekendgemaakt met welke gemeente er een overeenkomst is. Het tentenkamp met vluchtelingen in Calais mag gedeeltelijk worden ontruimd. De ontruiming werd eerder deze week nog uitgesteld... omdat de rechter wilde kijken of het illegaal zou zijn... Frankrijk wil het kamp met zo'n duizend vluchtelingen ontruimen en de migranten allemaal naar asielzoekerscentra sturen. Zo'n tien moskeeën in Nederland hebben de afgelopen dagen dreigbrieven gekregen. In die brieven wordt de islam een duivelse en valse religie genoemd. Ook staan er afbeeldingen van hakenkruizen in. Een paar maanden geleden waren moskeeën ook al doelwit van dreigementen. Het spoor bij Dalfse is over een lengte van ruim 180 meter volledig beschadigd geraakt door het treinongeluk van afgelopen dinsdag. De rails en de bovenleidingen worden de komende dagen vervangen en er komt een nieuwe overweg. Op die overweg botste dinsdagochtend een Arriva-trein op een hoogwerker. De trein ontspoorde en kantelde en door het ongeluk overleed de machinist van de trein en raakte zeven mensen gewond. In Nieuwegein is een hennepkwekerij ontdekt op een opmerkelijke plaats. De politie vond 450 hennepplanten in de technische ruimte van een brug. Medewerkers van de gemeente kregen de deur niet open van die technische ruimte en braken er samen met de politie doorheen. Er was niemand aanwezig bij de plantage, er is dus ook niemand aangehouden.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 De meeste files staan rond Amsterdam, Utrecht en in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Watergraasmeer en Muiden, 6 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen... drie kwartier vertraging na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Knopert Amstel, 9. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopert de Lievemeer, 7. zeven. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Hoge Made, 7 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden voor Knopend Muidenberg 6. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Hodendrecht en Knopend Badhoevedorp 10. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen voor Knopend Diemen een kwartier vertraging. Op de Ring van Amsterdam de A10 Oost richting Almere voor Knopend Watergraasmeer 7. Op de A10 Zuid richting Den Haag voor de rij, richting Almere voor de rij 8 kilometer na een ongeluk...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 Leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van CFM Jong Zandvoort. Het is vandaag 25 februari 2016. Waar gaan we het allemaal over hebben in dit programma? Rond kwart over zes de top 5 games. Om half zeven het dier van de week met de naam Bucks. Rond kwart voor zeven het weer. En om zeven uur even een kleine pauze, want er komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En rond half acht de top 5 films. Maar ondertussen natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld deze Electric Elephants van Jay Hardway. He's been loving himself more than Kim and Ye yeah. I'm like, boy, stop, run that back God damn you, father, can you play that sax? Yeah. It's hard-ass Mr. Know-it-all Think you got flood down to a formula I'm like, boy, stop, run it back Pick a big guy, Cuba, can you play that sax? Yeah. Baby, baby,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 FAT Salto. Het is kwart over zes. Tijd voor de top 5 games. Dan we op nummer 5. Op nummer 5 staat Fallout 4. Op nummer 4 staat Bloodborne. Dan op nummer 3 Quantum Pain. Op tweede ben ik zelf een heel erg fan van. Project Cars. Ja, dan zijn je natuurlijk benieuwd um, wie er op nummer 1 staan. Even kijken. Spannend muziekje. Spannend muziekje. Oh... Oh, die wordt spannend. Oh. Op nummer 1. Wat staat er op nummer 1? Op nummer 1 staat Mortal Kombat X. Wij gaan ondertussen weer verder met de, uh, uh, wow. met de muziek. Uh, hier is Lush Live van Sar Sarah Larsen. Deep is your love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 Met teven is hij sociaal, maar met reuien is hij wisselend. Van katten is hij niet gecharmeerd. Bux is vriendelijk, maar omdat hij soms wat lomp is, wordt hij niet bij jonge kinderen geplaatst. Kunt u Bux een, hij, uh, een fijn huis geven? Kom er snel eens langs om kennis met hem te maken. Dieren thuis Keizersstraat 5. Uh, het telefoonnummer is 023-571-3888. 023-571-3888. Wij gaan ondertussen weer verder met de muziek. Hier is Kausus. Teach me how to dance with you. Oh I'm a little jaded Since this fire faded I'm a Het weer in Zandvoort en de omgeving. Dan beginnen we op vrijdag, dat is morgen dus. Uh, vrijdag is het over het algemeen bewolkt, maar zo nu en dan komt het ook de zon tevoorschijn. Het blijft over het algemeen droog, maar een lokaal buitje is niet geheel uitgesloten. De wind wijdt zwak en draait uh, van zuidwest naar zuidoost en de temperatuur stijgt naar zo'n 5, 6 graden. Dan gaan we verder naar zaterdag. Zaterdag blijft het droog, met naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en neemt toe naar vrij krachtig over het land en naar krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt ook weer naar zo'n 5-6 graden. Voor het gevoel zal het echter enkele graden kouder zijn dan zondag. Zondag is het ook droog met geregeld zon. De wind waait nog altijd stevig uit het noordoosten en de temperatuur stijgt naar een graad of 6. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Kensington. Samen met Armin van Buren met herringen op high. I'm done. Van Zandvoort.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 Een verzoekplaatje binnengekregen van meneer Sander. Hij heeft aangevraagd, ik weet niet waarom, maar hij heeft Boer Harms aangevraagd. Dat liedje weet je wel. Ik ben Boer Harms, kom maar. Dus die ga ik even voor Sander draaien. Hier komt hij hoor, speciaal voor jou, Sander. Boer Harms. Hey jongens, kijk eens wie er aan komt. Op je trekker. Ja dat is hem! Ik ben boer Harms en ik kom uit Rent en ik hol van disco Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo Als ik die disco huur, dan tril ik op mijn benen Dan zegt mijn vrouw, afwicht die weer die rare ween Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven Laat ze die andere pret maar aan de koeien geven Onder het melken kijk ik voort naar de tv. Als ik die disco meiden zie dan zwing ik mee. Ja de koeien kikken niet dan wel dom aan. Maar ik zeg maar zo die dames wenden er wel aan. Ik ben Boer Harms en ik kom met renten en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven maar het is zo. Als ik die disco huur dan trul ik op mijn been. Dan zegt mijn vrouw op ik die weer die rare veeën. Zonder dus in in huis kan ik niet leven. Laat ze die andere pluk maar aan de spin geven. Hak ja, op mijn trekker bij ons deur het dorp in riet. Dan rie ik zo hard dat geen ene mie dan ziet. Aan boord heb ik zo'n stereo installatie. En zo'n 17 MC voor de locatie. Ik ben boer Hans en ik kom met red en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geluven, maar het is zo. Als ik die disco huur, dan trul ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw of wie weer die rare ween. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere put maar aan de geiten geven. Mee. Zelfs in de beste, als ik sloop, je staat verstomd. Draag ik die oorwarmes voor me ziek u komt. Kan me niet schelen, ook al wordt het nog zo laat. Ik lig te swingen op zo'n mooie discoplaat. Ik ben Boerhuis en ik kom met Rent en ik hol van disco Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo Als ik die disco huur, dan trul ik op mijn benen Dan zegt mijn vrouw of wiep weer die rare ween Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven Laat ze die andere prut maar aan de kippen geven Zo, dat was even gezellig wil je nou live meekijken in de studio? Dat kan natuurlijk op www.cfm-live.nl We gaan ondertussen even andere muziek draaien van Justin Bieber. Hier is Children. Oh, oh, oh, oh, oh, kijk. Ja, ja, boerarms. Hij kon geen afscheid nemen, hoor. Nou ja, goed, hier is Jill. nog even een klein stukje van Justin Bieber. What about a vision? Be a visionary before I change. Or we're the generation. Who's gonna be the one who fight for it? We're the inspiration. Do you believe enough to die for it? Who's got the heart? Who's got it? Where?